Als Gunilla de volgende dag Alans hoofd op alle voorpagina's ziet staan, is ze op zijn zachtst gezegd not amused. Nou is Gunilla volgens mij het type dat wel een tijdje door kan razen. Van mijn ervat, Schrofte! En rekenbaar dat ik aangifte te doen! Dus hoogste tijd voor ons om even terug te keren naar 1947. Zoals jullie misschien nog wel weten, leek het Alan toen een puikplan om vanuit China terug naar Zweden te lopen door de Himalaya, in zijn eentje. Na maanden door de bergen te hebben gezworven... komt hij gelukkig Yamshed, Jamshit en Yamshad tegen. Drie Iraanse marxisten. Hallo. Hallo! Ze zijn op weg naar Iran... om daar de socialistische revolutie te ontketenen en zo. Je kent het wel. Wij zijn twee jaar in de leer geweest bij Mao Zedong. En wat blijkt... Ze zoeken nog een bariton voor hun Close Harmony groepje ook. Goed nieuws dus voor Alan, die na acht maanden wel wat reisgezelschap kan gebruiken. Je mag mee. Het viertal reist samen verder richting de Iraanse grens. Ah, ah, ah. Mijn vaderland is mijlen ver, ach, breng me toch naar huis. De Himalaya maakt je gek, ik ben nog lang niet thuis. Ik heb al zoveel meegemaakt. Van stond tot lawine, lawine. Verrekte kou en hongersnood. Gebrek aan vitamine. Hoe? Drie kamuilen gingen dood. Die heb Oeh. ik opgegeten. Hij Deze. heeft ze opgegeten. De vierde viel in een ravijn. Het heeft niet meegezeten. Mijn vaderland is ver Ach, breng mij toch naar huis. De Himalaya maakt je gek. Ik ben nog lang niet thuis. Prachtig hierin. bloedcijfer. Doch, niet meer geheel correct. Volgens mijn berekeningen zijn we bijna thuis. Het zou eens tijd worden, vrienden. Vanuit Iran kan ik vast wel een vervoersmiddel richting Zweden vinden. Nee, Alan, blijf toch bij ons. Wie kunnen je op zo goed gebruiken? In onze strijd tegen de Engelse bemoeienis in Iran. Alle buitenlanders eruit. Weg met de Shah, Gaan de van de Iraanse olie. Lang leef het communisme. Hiper de piep. Hoera! Alain. Alain. Blijf, blijf toch bij ons. ons. Ik waardeer dat jullie in mij een potentiële bondgenoot zien, maar... ik Hier, wil... hier, heren, kijk. Zien jullie dat? Waar? waar? Daar, een grensovergang met de... Knijp me. De ...Iraanse vlag. We hebben het gehaald. We zijn thuis. Halt? Oh, oh, oh, oh, rustig aan Wij zijn Iraniërs. Uh, waar komen jullie dan vandaan nu? Oh, waar komen jullie vandaan? Uh, de, daar, daar vandaan. Uh, vakantie? Niet China. Doezoek hun lossen. Da daar zit niets in hoor. Nee, helemaal niks. Zo hartstikke leeg. Nou, ze hebben drie exemplaren van het communistische manifest bij zich. Wat? Communisten, he? Fusineerde! Nee, nee, nee, nee. Ja, alsjeblieft. Achteruit blondie. Ja, blondie. Z ze hebben niks gedaan, echt. Nee. Melhouwer bleek scheen. Op een rij staan. Op een rij. Wacht, wacht, wacht. Een laatste groet. Alsjeblieft. Goed dan. Ah... Uh... Gooi die blondie in de druk. De Zwete ambassade. Is, is die ver? Café shop. De Himalaya maakt je gek. Ik ben nog lang niet daar. Harry? Song Melling. Ah, mevrouw Song. Hoe is het? Slecht. Ach, nee toch. Het komintang leger heeft meer wapens nodig, Harry. Waar blijven ze? Nou, dat zal helaas nog even moeten wachten. Ik heb eerst wat binnenlandse kwesties op te lossen. Ah, toch niet dat gedoe met die negers. Eh, uh, de rassenkwestie is veel dat... Ah, de da -tang zou een prioriteit moeten zijn, Harry. Niet die moppen. Het is niet aan u om te bepalen waar Amerika's prioriteiten liggen, mevrouw Song. Schandalig dat zo'n groot president als Roosevelt wordt vervangen door zo'n prutser als u. Als u dat vindt, is het wellicht beter dat Amerika de hulp aan de Komin Tang volledig intrekt. Hoe durft u... Ik heb een overeenkomst met president Roosevelt. Die is dood. En ik meen mij te herinneren dat die overeenkomst een mondeling was. Er is toch niet eens een saffetje waar ook maar iets zwart op wit staat. Beste president Truman... U heeft het druk. Laten we het er volgende week nog eens over hebben. Nou, ik denk dat wij uitgepraat zijn, mevrouw Zon. Vergeef u mij, president. Ik sta onder grote druk. mauser Don krijgt steeds meer steun op het platteland. En mijn speciale missie is in het water gevallen door die vreselijke Carlsen. Alan Carlsen? Dat is allemaal zijn schuld. Mevrouw Song. Als u nu ook nog mijn naaste vrienden gaat beledigen, dan... Hij heeft mij beroofd. Prima. Vanaf heden trekt de Verenigde Staten alle steun aan de tang in. Wat? Harry, dat, dat hoeft toch helemaal niet, Harry? Ik bedoel het niet zo, Harry. Toen nou. Zonder financiële steun is de strijd verloren. Prettige dag nog, mevrouw Song. Waag het eens op te hangen, Harry. Harry. Waag het eens. Alrighty. Abdag. Early 1949, Chiang Kai-shek fled to Taiwan. In April, the communists occupied his capital, Nanjing. Tehran, Iran, 1947. Kijk, kijk, welkom blondie. Uh, goedemorgen, beste man. Wellicht kunt u mij verder helpen? Wat? Ik hoopte dat ik hier misschien een lekker ontbijtje zou kunnen krijgen. Een lekker... Ontbijtje? Zo'n nacht in een vrachtwagen gaat je niet in de kou kleren zitten. Weet jij wel waar je bent? Oh, daar kom ik vast snel genoeg achter. Maar in de tussentijd dacht ik... Kavesho, nou, de... meekomen. Die rode ratten waar jij mee reisde zijn ter plekke afgeknapt. Maar jij, blondie... Jij bent veel te bleek om zomaar dood te schieten. Dat is zeer vriendelijk. Dus totdat we weten wie het precies is die we executeren... blijf jij braaf hier. En ehm, dat ontbijtje? Ha, laat varen alle hoop hij die hier binnentreedt. Nou dan. dat zal dan misschien zo wel komen... Mijn zoon. Oh, hallo. Welkom. Welkom, mijn zoon. Wat fijn om je te zien. Eh, uh, ken ik u? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Mijn naam is Kevin Ferguson. Nou, ah, dat klinkt niet erg Iraans. Ik ben een Anglikaanse priester, geboren en getogen in Oxford. Twaalf jaar geleden ben ik voor God naar Iran gegaan... om verdwaalde zielen terug naar het licht te leiden... Nou, dat gaat hartstikke goed, zie ik. Ben jij verdwaald, mijn zoon? Verdwaald? Ik? Nou, nee, nee hoor, absoluut niet. Oh, je bent al, Anglikaans. Zoveel als ik ooit van plan was te worden. Dat verheugt me. Laat ons tot de heren bidden. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw uh, pa Pastoor Ferguson. Ik zal het maar meteen opbiechten. Op politiek na vind ik religie misschien wel de grootste onzin die er bestaat. Oh... En dan vooral de georganiseerde. Ah. Om over priesters maar te zwijgen. Ja, boodschap ontvangen hoor. Maar eigenlijk is dat nog veel beter. Dan kan ik je bekeren. Halleluja. Ik ga jou bekeren. Um, hoe, hoe heet je? Alan. Ik ga jou bekeren, Alan, Tot het ware geloof. Nee hoor. Jawel. Nee. Heus wel. Nee. Ah toe. Nee. Maar Pastoor Vukussen, als wij nog goed door deze ene celdeur willen kunnen. ...dan moet u me echt beloven dat u niet gaat proberen mij te bekeren. Maar, maar het ware geloof dan, ik kan toch niet stilzwijgend toekijken... ...hoe jij rechtstreeks op de hel afstevend, jij arm schaap, jij verloren ziet. Oh, dat, dat zal vast zo'n vaart niet lopen. Zeg, wat is hier eigenlijk de modus operandi wat betreft ontbijtjes? Ontbijtjes? Weet je wel waar je bent? Nee, veel mensen vragen dat, maar niemand geeft antwoord... We worden gevangen gehouden door de Iraanse Veiligheidsdienst. Ach, kijk. En die ontbijtjes? Ach, kijk. Die IV staat erom bekend dat bijna al zijn gevangenen op mysterieuze wijze verdwijnen. We zijn ten dode opgeschreven. Snap je dat dan niet, jij arm verloren lammetje? En dan mag ik me niet eens bekommeren om jouw eeuwige ziel? Nee, pastoor Ferguson, dat was de afspraak. Maar, pastoor... Is al goed, is al goed. Dat wordt branden. Ja hoor, eeuwig branden, wat je brom. Branden, branden, branden in de hel. vuur en spiezen en, en, en driekoppige honden en uh, sodomie. Ach, jongens, zoveel sodomie. Hé, hey. en afgesneden oren en demonen die je tong uittrekken. Ja, heel vervelend. En loopzware stenen die op je lendenen geworpen worden en stukken bamboe onder al je nagels. Oeh. Ik heb niet meer iemand zoveel horen praten... sinds Truman en ik aan de brandewijn zaten. Wat? Ja, sorry, pastoor Ferguson. Maar tr ik... Tr tr Truman, president Truman? vicepresident toen nog. Jij bent bevriend met dat monster van de Truman? Oh, bevriend, bevriend. Ik heb hem ooit eens geholpen toen hij een probleempje had. Wat voor probleempje? Nou, hij wilde zo graag een atoombom hebben. En ik heb hem daar een handje mee geholpen. Jij hebt, jij hebt Truman een handje... <lacht> Weg weg, weg, weg, weg. Oh, ik zie het niet. Jij bent geen verloren ziel. Nee, jij bent een duivelse gekomen om mij te verleiden. Nou, eigenlijk begon u tegen mij... Vul mijn hoofd niet met je zieke leugens. Ik praat niet meer met jou. Oké, okay. in dat geval ga ik toch even kijken hoe het met dat ontbijtje staat. Dagen wordt Alan gevangen gehouden door de Iraanse Veiligheidsdienst... zonder te weten wat hem te wachten staat. De bewakers vertellen hem niets. En zijn enige celgenoot, priester Ferguson, zwijgt hem dood... sinds hij weet dat Alan president Truman aan een atoombom heeft geholpen. Nou is dit, wat Alan betreft, absoluut te verkiezen... boven Ferguson's eerdere pogingen om zijn eeuwige zielenheil te redden... Alleen jammer dat ze in Iran niet van ontbijtjes lijken te hebben gehoord. Nee, dan Los Alamos, pastoor Ferguson. Daar lusten ze wel pap van ontbijtjes. Eieren, spek, pannenkoeken, noem maar op, elke dag feest. Dat was al even wennen toen ik daar naar China, hè? Nou ja, dat kunt u zich wel voorstellen natuurlijk. Dat is rijst, rijst, rijst, rijst en nog eens rijst. Maar op zijn eigen manier ook erg lekker. Ja hoor. Oh ja, en toen nog de Himalaya. Nou goed, dat was al met al... Ha, alsjeblieft op. Ik praat alweer tegen je. Goed. Oh, ondanks dat ik president Truman heb geholpen. Ja, ondanks dat. En ondanks dat ik een... een, een wat was dat? Een, een duivelsjong ben. Ondanks dat. Nou, het lijkt me gezien onze situatie inderdaad het slimst om maar wel met elkaar te praten. Niet dat het zal uitmaken. Iedereen die in de handen van de veiligheidsdienst valt, die verdwijnt. Je nou, zult zien dat het meevalt. Oh, jij dolende ziel. Jij zou zo vrolijk niet zijn als je wist waar jij terecht komt na je dorp. Ferguson, wat hadden we nou... Oceanen acht... van vuur. Verder dan je oog zien kan. Ja, echt. Wij hadden een afspraak. Branden... Geen geloofspraat. Brandende ketenen om je polsen en vleeshaken in je rug. Oh, en vies dat het er is. Vies. Zelfs de maden hebben maden. Oh, beeldend zeg. Jouw eeuwige ziel is in gevaar. Hoe kun je nou zo kalm zijn? Ah, weet u, pastoor... Ik heb tot nu toe een stuk meer dingen wel overleefd dan niet. Ik zou gewoon willen dat jij het ware geloof omarmde met zo'n... Ik gun je de rust die ik voel. Ja, u draagt uw kruis met verven. Zeg, hoe komt een Anglikaans priester eigenlijk in Iran terecht? Ik mocht van jou toch niet over geloof praten? We blijven celgenoten. En u kunt vast nog wel even in twee zinnen... Ik, ik, ik, ik had een droom. ja. Twaalf jaren terug, dat de Heer tot mij sprak, trek als missionaris de wereld in. Zo sprak hij, verspreid het enige ware woord. Alleen hoe en vooral waar, daar was hij niet zo duidelijk in. Dus ik dacht, waar is de religieuze vrijheid nou het allermeest in gevaar? Iran. Dus ik ben hierheen gereisd om mijn geloof te prediken op allerlei religieuze ceremonies. Wat betekent dat? Nou, dan ging ik bijvoorbeeld een moskee in, of een synagoge, of een tempel. En op een geschikt moment onderbrak ik dan hun ceremonie om de ware leer te verkondigen. U bent een dapper man. Ik doe wat ik kan. Ik zet alleen wel grote vraagtekens bij uw intelligentie, want dat kan natuurlijk nooit echt goed gaan. Uh, nee, dat is inderdaad nooit goed gegaan. Nee, dat lijkt me ook niet. Ik ben vrij veel in elkaar geslagen. Ja, dat lijkt me ook. Maar ik heb nooit opgegeven. Want ik wist, ergens in die kleine zieltjes van die kleine mensjes ben ik kleine anglicaanse zaadjes aan het planten. En als ik daar maar lang genoeg overheen water, dan komen ze vanzelf tot bloei. Ja, hoeveel mensen heeft u bekeerd? Uh, het hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Ik had er van elke religie precies één, dus één. 8 in totaal. Maar waarschijnlijk waren dat gewoon spionnen van de Veiligheidsdienst. Nee, ja. Dus tussen de 0 en de, en de 8, dus. En meer 0 dan 8. In 12 jaar. Ja, maar vind je het gek? De Veiligheidsdienst is overal. Die Iraniërs willen zich dolgraag bekeren, maar ze durven het niet. En, en denk, denkt u niet dat er misschien ook Iraniërs zijn die gewoon blij zijn met hun religie? Tuurlijk niet, ze zijn bang. En daarom wil ik ze juist vrijheid geven, zodat ze de juiste keuze kunnen maken. Maar goed. Een van mijn zogenaamde volgelingen heeft me verraden, of ze hebben me alle acht verraden, hoe dan ook. Een paar weken geleden ben ik gearresteerd. Het was dan ook een tamelijk beroerd plan. Ja, misschien. Maar ik had een droom, ik had een droom dat ik dit land Anglikaans kon maken. Lauw kans natuurlijk, wist ik ook wel. Maar stel je eens voor dat het was gelukt, Adam. Dat ik de aartsbisschop van Canterbury had kunnen vertellen dat er geen één klap vijftig miljoen anglicanen bij de tijd komen. Stel je eens voor, dan had mijn leven zin gehad. Opstaan, kleine ratten. Jullie verhoren gaan zo beginnen. Voor de eerste paar dagen van zijn bezoek. The shah, and shah was the guest of the king and queen in Buckingham Palace. On arrival he was greeted by the king and inspected the king's guard of the second cold streams who were wearing full dress in honor of the distinguished visitor. A royal honor for a royal friend. Eigenlijk hebben Alan en zijn celgenoot priester Ferguson nog geluk. Zoveel mensen overleven hun eerste dag in de klauwen van de Iraanse veiligheidsdienst niet. Laat staan hun eerste week. Over hun overlevingskansen zegt dat helaas niet veel. De baas van de veiligheidsdienst was simpelweg met de Sja mee op staatsbezoek in Engeland... in een poging de diplomatieke banden wat aan te halen. Helemaal vlekkeloos is dat niet verlopen, helaas. Dus nu wil hij zijn gemoed verlichten met een leuk verhoor en een fijne executie. Morgen zonnestraaltjes, jullie boffen. De premier is zojuist teruggekomen, heeft er helemaal zin in. Wie van jullie wil als eerste? Onze oh, oh, oh, vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt ah, Jij uw dus. komen. Laat mij maar eerst. Maar ook goed, vanschoneer jezelf, ik kom je zo ophalen. Dit was het dan, dit was het dan, dit was nou ons aardsbestaan. Onze vader die in de hemelen zijt. Nou, oh, je kan ze niet beschuldigen van half werk. Als ze de premier op ons afsturen. De premier... Hij is gewoon politiechef, hoor. Maar hij heeft net zo lang gezuurd tot de sjaar en in een hoge functie benoemde. Ach, iedereen wil waardering voor zijn werk. Een moordenaar is het, een beest, monster. Voor de avond is gevallen gaan wij onze schepper groeten, mijn zoon. Oh, oh, oh, oh en dan ben jij nog een heide, ook. Als je wist wat jou te wachten stond. Dat lijkt me op dit moment wat het minste van mijn problemen. Vlammenzuilen, hoger dan de Himalaya... kokende rivieren waarin je langzaam wordt klaargegaard... ze rukken je hart uit je borst en wegen het... en o, je gebeenten als je te licht wordt gevonden. Ik weet niet veel van religie... maar dat kan toch niet allemaal uit het antichranisme komen, ofwel? Je Jij denkt toch niet dat ik zo'n priester ben met oogkleppen op? Die andere religies, die hebben het niet helemaal fout. Hun omschrijvingen van de hel, die kloppen allemaal... Wij Anglikanen hebben misschien maar plek voor één juiste god... maar voor wat extra demonen vinden we altijd wel een gaatje. Oké, okay, blondie. Meekomen. Alan, luister. Wat je ook doet, spreek hem aan als premier, niet als politiechef. Geen zorgen. We, we vinden vast wel een manier om hieruit te komen. Ik probeer gewoon even lekker te babbelen met de politiechef. De premier. De premier. De premier. Dat, dat bedoelde ik, inderdaad. Mijn zoon, wees alsjeblieft voorzichtig. Graf een en opschiet nou. Het is toch niet te laat om je te parkeren. Vijf seconden. Noodbrecht vet. Ook voor jou is redding. Hé, hey, dicht, pikken paap. Hier naar binnen, Blondie. Ik zou niet te hard schreeuwen als ik jou was. Dan wordt hij alleen maar boos van. Kijk eens aan onze mystery guest. Kom verder, kom verder. Ga toch zitten. kopje koffie. Lekker sigaretje. Oh. Uh, nou, dan, uh, dan een kopje koffie graag. En een lekker sigaretje. Nee, geen sigaret voor mij. Dank... Geen sigaret? Nee, Jij bedankt. stelt mij teleur. Geen lekker sigaretje bij de koffie? In ons land, meneer Karlsson. Uh, in ons land, meneer Karlsson, roken alle mannen. Van de vrouwen alleen die met snor. Maar de mannen allemaal. Als je niet rookt, zeggen ze hier, dan ben je een, dan ben je een sukkeltje. Als u ooit iemand zo had horen hoesten als mijn moeder, dan zou u ook niet roken. Je moeder was zwak. Kijk eens, Carlson. Een lekker kopje koffie, zonder sigaretje. Bedankt, meneer de politiechef, de vicepremier, de premier. Ach, moet je mij nou horen? Een warhoofd. Toen ik nog koffie zette in Los Alamos, vergat ik ook altijd mijn eigen functie. Was ik nou stagiair koffie of assistent koffie, chef koffie? Excuseer, is gewoon een foutje, meneer de, politie, meneer de premier. De bewaker zei dan al dat jij een vreemde was. Carlson, Carlson, Carlson, wat moeten wij met jou? U bedenkt vast wel iets. <lacht> U bedenkt vast wel iets. Schitterend. U bedenkt vast wel iets. Jij bent voor niemand bang, hè? Ach, het is zoals het is. En het wordt zoals het wordt. Ja. Ik ga jou laten doodschieten. Voor de lunch nog, denk ik. En dan doe ik vanmiddag die pikkenpaap. Moet jij je koffie niet opdrinken? U heeft uw sigaret erin uitgemaakt. Dat weet ik. Sukkeltje, opdrinken. En meneer de premier, ik... En waarom, Carlson, denk je dat ik jou ga laten doodschieten? Geen idee. Maar als u mij... Omdat dat is wat we hier doen met communisten. Nou, ik ben geen communist. Kunnen ze nog zo mooi blond zijn? Nou, ik, ik, ik ben en geen... En jij, jij bent echt heel mooi blond. Ja, maar ik ben geen communist. Jij bent gearresteerd in gezelschap van Iraanse communisten. Die kwam ik gewoon tegen op mijn reis door de Himalaya. We besloten elkaar te helpen bij de tocht. Ongetwijfeld. Als u ooit de voet over de Himalaya zou trekken... zou u ook niet kieskeurig zijn over wiens hulp u aanneemt. Die bergen kunnen ijzingwekkend hoog zijn als ze dat willen. Ik ben geen communist, echt niet. Ik had gewoon gezelschap nodig. Ja, misschien laat ik jou toch na de lunch doodschieten. Dat valt altijd beter op de volle maag. Uh, meneer de politie, meneer de premier. Ik ben maar een simpele bommenmaker uit Zweden. Ik ben door president Truman naar China gestuurd om juist tegen de communisten te vechten. Nu wilde ik terug naar huis. En het spijt me dat Iran in de weg lag. Maar ik beloof u, als u mij laat gaan, dan zal ik uw land onmiddellijk verlaten. Bommenmaker, zeg je? Ja, hoezo? Mm. Nieuw koffie? Wat? Wil je een nieuw koffie? In dit kopje lijkt een sigaret te zitten. Heeft u daar net zelf? Ik bedoel graag. Ja. Bommenmaker. Bommenmaker. Carlson, zeg mij eens. Als bommenmaker, hoeveel ervaring heb jij met het? Uh... Nou, wat is het woord? Uh, met, het, uh, met het vermoorden van mensen. Pardon? Ik druk mij niet goed uit. Ik bedoel... het vermoorden van beroemde, goed bewaakte mensen. Oh, zo. Ja, veel. Veel, veel ervaring. Is dat zo? Perg. Zoals? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Oh, jawel hoor. Anders maak ik je dood. Politici, wetenschappers, muzikanten... Glenn Miller. De jazzmuzikant? Eh, precies. Die? Die vermiste schraakt met zijn legervliegtuig? Ja, ik had de opdracht om het op een ongeluk te laten lijken, ja. Een brandpomp in elke vleugel en zijn vliegtuig dook zo het Engelse kanaal in. Prima lot voor een nazi, als je het mij vraagt. Was Glenn Miller een nazi? Wat jammer nou. Ik heb hem altijd zeer, zeer bewonderd. Moonlight Serenade. Gecomponeerd door een nazi? Ja, hoe dan ook. Ik kan dus uit de weg ruimen wie u maar wilt. Aan wie zat u te denken? Winston Churchill. <coughs> Winston Churchill. Dat is toch geen probleem? Een probleem? Nee hoor, oh, nee, geen probleem. Maar mag ik misschien vragen, waarom? Weet jij waarom jij zo lang op je verhoor hebt moeten te wachten? U was in Londen, op staatsbezoek met de Sjaan. Precies. En die bleken aanstellers... Hadden natuurlijk weer eens last van... Ach, wat is het woord? Knellende slipjes. Altijd zeuren, zeuren, zeuren. Nu ging het opeens over mensenrechten... die ik zou hebben geschonden. Terwijl... ze hebben het grootste deel van die Engelse ambassade... medewerkers toch gewoon teruggekregen. Maar toen de Shah dat hoorde... werd hij woedend. En dus ben ik... nu mijn opdracht kwijt... om Churchill te bewaken... tijdens zijn bezoek aan Teheran volgende week... Wat vervelend. De lijdbagten van Dasha gaan dat nu doen. Die steunpers kunnen dat helemaal niet. En dus moet ik Dasha nu laten zien dat het een domme fout was om mij dit niet toe te vertrouwen. Een mooie moordaanslag zal hem vast overtuigen. En dat ik die, uh, hoe zeg je dat goed, uh, die natte nichten in Engeland een haak zet, dat is mooi meegenomen. Dus Carlson, zeg het maar. Als jij graag nog eens de buitenlucht wil zien, dan ruim jij Winston Churchill voor mij uit de weg. Mijn zoon, je leeft nog. En je loopt. Heilig Julia, ik geloof mijn ogen niet. Ik zei toch dat het mee zou vallen, pastoor Ferguson. Maar ben je niet gemarteld? Het is eigenlijk best een geschikte vent, die politie, die, die, die... Uh... Premier, heel innemend. Hij doofde wel de hele tijd zijn sigaret in mijn koffie. Dat was een beetje vreemd. Maar, maar, ik had maar, toch beloofd dat ik met een plan zou komen. Laten ze ons gaan? Ja. Geprezen, zei de heer.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 Erik van Muiswinkel, Niels van der Laan, Jeroen Woe, Rutger de Bekker, Remco Vrijdag, Esther Scheldwacht, Mike Reus, Krijn Ter Braak, Sabrie Saalt Elhamous, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek, Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort, Sounddesign, Jeroen Kuitenbrouwer en Bart Henselmans. Productie, Karin van Dis. Regie, Wiebeke von Zahir, Anne Lichterhart en Marlies Cordia de Hoorspelfabriek. Deze BNN vara productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 12. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de NieuwsbV.